Het had hem heel makkelijk gegeven kunnen worden, maar uh, de, Jezus uh, koos als Messias voor het kruis, voor de, voor de onderste weg. Welkom bij alweer de laatste aflevering van onze serie De Messias van Israël. De derde serie alweer ook. Heel hartelijk welkom hier buiten. Uh, we hebben nog één puntje liggen van uh, de vorige aflevering... Uh, en dat is psalm 2. Ja, want we vragen ons natuurlijk allemaal wel af van, nou ja, de, we zitten in de laatste dagen. Ja. Tenminste, zo proeven velen dat als je kijkt naar de nieuws om ons heen. Ja. Dan zitten we in de laatste dagen en dan zien we ook dat de leiders van deze wereld opstaan tegen Israël. Uh, we weten dat de komende Messias als koning zal komen, maar we zitten in dat stukje daarvoor. Ja. En dan is het de vraag van, ja, hoe verhoudt zich dat nu? Wat moet er nou gebeuren? En ik vind psalm 2, bij uitstek een hele mooie psalm. Dan gaan we daar even naartoe. Om, uh, om die te lezen, omdat dat helemaal gaat over uh, de Messias. Ook in verhouding tot de politiek, tot de wereldleiders. Mm -hmm. En daar wordt eigenlijk al gevraagd van waarom... Woedende heidevolken. Dus waarom woedt niet Israël? Israël is rustig, zeg maar. Maar waarom maken de heidevolken zich nou zo druk en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Ja, kom... zij willen, zij willen voorkomen, net zoals we de vorige aflevering aanhaalden over de aanloop naar 1948. Helemaal. Zij willen voorkomen dat de Messias terugkomt. Uiteraard. En daar gaat dat deze is Psalm over. Eeuwenlang aan. heen al het probleem. Ja. En uh, daar staat dan ook de koningen van de aarde, die stellen zich op. En de vorsten spannen samen, niet tegen elkaar, niet uh, Rusland tegen die en uh, Amerika tegen zus en zo. Maar de vorsten spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Ja. En daar hebben we weer het, dat thema dat de, de, de fysieke wereld van nu, mm. de politiek en de maatschappij en de economie een hemelse equivalent heeft, dat er ook een hemelse strijd is. Dus als er op aarde met elkaar gestreden wordt, ja, dan, wordt er, dan denken wij, en zo wordt het nieuws ook gebracht, van nou, die staat weer op tegen die. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de mensen opstaan tegen de Heer en zijn gezalfde. Ja, precies. En in die, in die ja. gezalfde is dan de Messias, ja. maar natuurlijk ook Israël als uitgekozen volk van God. Ja. En dan staat er nota bij, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ja, en dat is iets wat ze al eeuwen hebben gedaan. En de hele BDS-beweging en het labelen, het, het lijkt er allemaal zo op. Ja. En uh, ja, dan, om dan Gods reactie daarop te lezen. Die in de hemel woont, zal lachen. Ja. Uh, in het Hebreeuws wordt dat, wordt dat wel duidelijker, want dus voor lachen staat uh, jitschak. Mm -hmm. En als ik Jitschak zeg, dan herkent iedereen daar uh, in de naam Isaac. En dat is ook precies de bedoeling, omdat toen uh, Abraham te horen kreeg dat hij een zoon zou krijgen, die lachen Isaac deed. genoemd moest worden, toen lachte Sarah. Ja, lacht Sarah. Terwijl ja. de naam Jitschak ook uh, lachen betekent. Mm. Hij zal lachen. En dat is hier uiteindelijk dus, uh, profetisch gezien zelfs, slaat op God. Ja. Ja. Dus de oeroude profetie die aan Abraham is gegeven. Dat Israël als volk daar zal zijn. Dat het land aan Israël is gegeven. Dat de Messias zal komen. Dat de koning daar zal komen. Al die, profe al die profetieën die worden werkelijkheid. En degene die het laatst lacht is God. Dus de, de wereldleiders spannen samen tegen Gods gezalfde. Ja. Tegen de Messias. Ja. Maar God lacht er eigenlijk om. Hè? De Heer zal hen bespotten staan, Hij zal tot hen spreken in zijn toorn. ...en zijn brandende toorn zal hun schrik aanjagen, want ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ja. Dat is die koninklijke Messias, die zoon van David, die terug gaat komen naar deze aarde om te regeren. Ja. Dus God is uiteindelijk zeg maar, de, de, de enige overgeblevene die nog kan lachen. Wie het ja. laatst lacht, lacht het best. Ja. En dan staat er ook, ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tegen mij gezegd... ...dus niet tegen hem, maar tegen mij gezegd, u bent mijn zoon... Ik heb u heden verwerkt. U bent mijn zoon, de geliefde, de David. Ja, ja. Uh, hier wordt het gezegd, ik ben dat. Maar het wordt ook over de Messias, de gezalfde gezegd. IJs van mij en ik zal u de heidevolken als eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met het ijzeren scepter. Komt de scepter <coughs> van Juda weer boven. En u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dan is er één oproep aan al de Koning en dus je zou eigenlijk kunnen zeggen aan de wereldleiders van vandaag: nu dan wereldleiders handel, ver, handel verstandig laat u onderwijzen rechters van de aarde dien de Heer met vrezen verheugt u met huiver en dan een opdracht aan iedereen kus de zoon oftewel val aan zijn voeten en uh, verneder je voor hem en aanbid hem, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, want zijn toorn is slechts even ontbrandt, wel zalig allen die tot hem zijn toevlucht nemen. Dus het is gewoon één oproep aan de hele politiek mm -hmm. om de ogen te openen voor wat er in de wereld aan de hand is. Ja. Dat we elkaar niet bestrijden. Uh, Paulus zegt in Efeze 6, we strijden helemaal niet tegen vlees en bloed. Psalm 2 zegt, we strijden <tie> alleen maar tegen de Heer en zijn gezalfde, tegen zijn Messias. Ja, en ik lees in vers 8, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde, de aarde ja, tot uw bezit. Doe me denken aan het moment uh, dat Satan dat aanbood aan de Heer Jezus. Exact. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Van, uh, om, om, om een korte weg te gaan. Ja. Om daar al, zeg maar, uh, uh, het tot zich te nemen. Het had hem heel makkelijk gegeven kunnen worden, maar uh, de, Jezus koos als Messias voor het kruis, voor de, voor de onderste weg. Ja. ja, dat is ook een les voor ons, hè? dat uh, heel vaak komen de dingen heel makkelijk tot ons en denken van, ja, we willen die lange weg niet gaan. Nee. We gaan maar de korte weg. Ja. Maar dat blijkt dan ook vaak naar het kortste eind. Ja. Ja, zeker het kortste eind, want de God is hier de lachende derde, Ja, zeg maar. die trekt altijd langs het eind. Die trekt altijd aan langs het langste eind. En dat is dus ja. een oproep uh, voor ieder persoonlijk, maar ja. vooral ook voor de wereldleiders, ja. om deze psalmen serieus te nemen. Ja. Van, uh, bekeer je, zal de heer. <coughs> en dan, dan zal ook voordeel op je weg komen, maar anders zul je gewoon vernietigd worden. En zullen er wereldleiders zijn die dat doen? Ik heb geleerd dat als uh, God bezig is in deze wereld, dan uh, spaart Hij altijd een deel uit Israël. Dat wordt het overblijfsel, het rest genoemd. En ik heb ook geleerd dat ook uit de volken er een rest zal zijn. Dus ik heb uh, ook de overtuiging dat zelfs onderwereldleiders er zijn die uh, erbij horen en die ook openlijk kiezen voor Israël en ja. ook openlijk uh, zeg maar ervoor uitkomen dat ze Israël willen steunen, ja. vanuit geloof. Ja. Ja. Maar de meeste wereldleiders doen dat niet. En die spannen tegen God en zijn gezalfd. En ook tegen Jeruzalem. En daar gaat uh, eigenlijk uh, ook de profeet over, Zachariah. Ja, dan die... komen we aan bij de laatste aflevering. Ja. De komende Messias als titel. Nou, het is een prachtige verwachting. We hebben al een paar dingen gezegd over uh, als de Messias komt, wat er dan gebeurt. Vrede ja. komt eraan. Ja. Maar je leest in Zachariah hoofdstuk 12 dat daar ook eerst strijd aan vooraf gaat hoofdstuk uh, 12 vers 2, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken. Ja. En ook tegen je, uh, Juda en Jeruzalem. En op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot de steen die moeilijk is te tillen voor alle volken. Maar ja. nou, dit is exact de dag van vandaag. Ja. Hoe moeten we met Jeruzalem omgaan? Mm -hmm. Er is geen politicus die het weet. Nee. En er zijn allerlei scenario's. En het lijkt allemaal uh, tot een bepaalde oplossing, maar de ene wordt verworpen door de volk, en de andere wordt verworpen door de Arabieren, en uh, al jarenlang uh, sukkelt en suddert dit. Ja, of zowel, uh, zoals ik uh, ooit las in Israel Today van Avial Sneijder, de, de eindredacteur, ja. dat hij zei: Van ja, luister eens: er kan, uh, kan van alles met Jeruzalem gebeuren, ze dus je kunnen van alles afspreken, maar uiteindelijk zal Jeruzalem het struikelblok zijn. Ja. En het gaat net als bij Bilian, waar we het ook al over hebben gehad. Als Israël een gezegend volk is, dan, dan kun je eigenlijk hun niet vervloeken, want God nee. staat ertussen. Nee. En dat staat hier ook in, in uh, Zachariah 12, uh, het slot van vers 6, dat Jeruzalem zal nog steeds blijven op zijn plaats in Jeruzalem. Ja. Dus we kunnen aan Jeruzalem snijden, we kunnen uh, het verdelen in Oost en West, uh, hoe dan ook. Ja. Maar de heer zegt, nee, Jeruzalem zal op zijn plek blijven. Ja, Moschidanaan heeft natuurlijk destijds een stuk weggegeven. Treurig. Ja. Ja. ja. Hij had de kans. Ja, zeker. Maar waarom? Maar dat is, is dat dan politieke correctheid? Ja, ik kan dat, ik kan dat niet beoordelen. Ik nee. ben Moschidanaan niet. Nee. En... Uh, ik, ik vind het alleen jammer dat dat zo is gelopen, want je ziet ook de nare gevolgen daarvan. Zeker. En dat is ook uh, trouwens bij de oprichting van de staat Israël, ook al rond 1920, zeg maar, dat er ook fouten zijn gemaakt waarvan zelfs ook uh, wereldleiders nu zeggen van die fout had nooit gemaakt mogen ja. worden, dat er zoveel ges gesneden werd in, uh, in het land, want het, daardoor vloeit er nu bloed. Ja. Het had voorkomen kunnen worden. Ja. Maar waarom? We weten het niet. We weten wel, één ding, en dat, dat bewijst ook Zachariah 12, dat uiteindelijk, ondanks de strijd, de Messias zal komen. Ja. Dat hij zal neerdalen als de engel van de Heer ja. en dat hij uh, voor de inwoners van Jeruzalem ook zichtbaar zal zijn. Dat ja. hij elk oog zal hem zien, staat in openbaring. Ja. Iedereen zal hem zien, zelfs zij die hem doorstoken hebben. Ja. Maar wie hebben hem doorstoken? Uh, ik, ik, zeg, <coughs> ik zeg wel eens van, uh, veel mensen denken aan, aan Joden die uh, de Messias doorstoken zouden hebben. Maar degene die uh, de Messias doorstoken hebben, dat waren de, de Romeinen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, zijn het wij allemaal die hem ja. doorstoken hebben. Precies. Iedereen die niet doet naar de wil van God doorsteekt eigenlijk, in geestelijke zin, de Messias. Mm -hmm. Want die is, voor, die is gekomen voor al die zonden. Ja. En uh, ja, dan zal er, er ongelooflijk veel gaan gebeuren als die Messias gaat terugkeren. Het eerste staat in, vers, uh, in hoofdstuk 13. Dan zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem... tegen de zonde en tegen de onreinheid. Met andere woorden, God gaat onreinheid wegdoen. En je hebt dat, dacht ik, in de vorige uitzending al genoemd, over uh, Ezekiel 47, waar we het uh, mm -hmm. over, over die grote watervloed hebben gehad, die mm -hmm. vanuit Jeruzalem zou stromen. Ja. Dat is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. God gaat alle zonde en ongerechtigheid wegspoelen, mm -hmm. letterlijk. En het interessante daarvan is dat die, wat wij gezien hebben, uh, daar haalden we de vorige aflevering aan, dat, dat water kwam uit Jeruzalem, daar ging de dode zee in. Ja. Uh, dus een wezen, zeg maar, de zonde en de onreinheid, gaat met het water mee de stad Precies. uit en dat vloeit naar de dode Zee waarin het gereinigd kan worden. Waarin het uh, gereinigd kan worden, maar ook, dat, de, de, het woord zegt ook dat de, uh, de zonden worden meegenomen naar de diepte van de zee. Ja, ja, ja. ja. Zo, zo ver als het oosten van het westen is, en ja. zo diep als het diepste van de zee. En het diepste punt van de aarde is de dode zee ja. Dus alle zonden van het volk zullen stromen naar het diepste punt van de aarde. Ah, dat is en, interessant. En daar genezing ondervinden. Ja. Dat gebeurt als de Messias gaat komen. Ja. Dus een, een enorme bevrijding moet dat zijn. Ja. Dat je weet dat wat Israël ook fout doet, en er zitten ontzettend veel fouten op, de, op dit moment in, ja. het, in het volk. Ja. Uh, er zijn een heleboel dingen niet goed. Uh, ook. Occult. Dat, en en occult, ook, ook ja. geestelijk niet ja. goed. Ja. En toch mogen we weten, God komt met zijn uh, Messias terug en zal tegen die zonde en tegen die onreinheid <kwijnt> uh, een remedie geven die daadwerkelijk werkt. Ja. En dan, uh, ik vind de Dode Zee op zich wel een mooi beeld. Het heet ook Dode Zee, maar het is het diepste punt van de aarde. En ik zeg wel eens. Uh, alles in Israël wat fysiek is, heeft ook een geestelijke lading. Dus als dat het diepste punt is van de aarde, dan kun je geestelijk ook niet dieper gaan. Ja, en als onze zonden dan zo diep gaan en God dat gaat genezen, dan denk ik, wat er ook in je leven is gebeurd, God kan dat genezen. Nou ja, ik, of zoals Corrie ten Boom altijd zei, van, het put kan niet zo diep zijn dat Jezus daar niet bij kan komen. En, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. En zij zegt volgens mij ook, uh, God doet onze zonden in de diepst van de zee en zet er dan een bordje bij verboden te vissen. Ja, <laughs> precies. Ja, want dat is natuurlijk ook een mens eigen. Ja, maar de, uh, Ezekiel 47 zegt dat er juist veel vissers zullen staan bij Enkedi. Ja. En dat ligt aan de dode zee. En uh, het, het is een van mijn favoriete plekken in Israël om, om het woord te brengen. Want als je daar nu komt, groeit daar niks. Nou. Het is onmogelijk. Het, het zoutgehalte is uh, meer dan 30 procent. Ik geloof 33 procent. Ja. Er kan niks in leven. Uh, maar uh, ik las uh, van de week nog een stuk over uh, dat er op de bodem van de Dode Zee inmiddels leven te vinden is. Dat er al water opborrelt, uh, waardoor leven mogelijk is. Ja. En Bijzonder, hè? Ja, dan is het nog maar, hoeft er nog maar iets te gebeuren, dan, uh, dan zal daar ook iets uh, veranderen. Ja. En het zal in hoofdstuk 14 staat er, uh, zie er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Ja. Dus dat er zeg maar een vergoeding zal plaatsvinden voor al het leed wat Israël en ook de wereld is aangedaan. Er komt vergoeding voor en dat gebeurt op een dag voor de Heer. En op zich is dat een, een, een belangrijke tekst omdat dat in meer profeten genoemd wordt. Uh, ...in openbaring wordt het bijvoorbeeld genoemd de dag des Heren. Ja. En daar hebben heel veel mensen de zondag van gemaakt... Ja. ...als de opstandingsdag van de Heer. Ja. En dat is maar ten dele zo, want de profeten... ...spreken over de dag van de Heer, over de dag van zijn terugkomst. Hm. En ik vind het uh, zo mooi dat er een dag is van de Heer... ...waarop de Messias als koning, zoals hij ook is gestorven en is opgevaren... ...zo zal hij ook als koning terugkeren naar Jeruzalem... Met als doel om de buiten te verdelen. Dus hij komt positief voor zijn volk om de buiten te verdelen. Ja, dat doet mij wel weer denken aan het moment dat het volk uit Egypte uh, vertrok en dus de buiten meekreeg. Exact. Toch? Ja. Dat is eigenlijk precies zo'n moment. Het is uh, precies hetzelfde moment, ja. ja. Het ja. is... Uh, Jezaja uh, 60 zegt het ook van het vermogen van de heidevolken zal naar Israël stromen ja. En de volken die dat niet doen, die zullen worden vernietigd. De winst van de wereld vloeit naar Gods kinderen, roep ik altijd. Ja. Ja. Uh, ik hoor de laatste tijd heel veel uh, ondernemers dat ze willen investeren in Israël. Ja. Omdat daar de winsten uh, goed zijn en de economie goed draait. Ja. En ja, het is vervulling van profetie wat ja. er gebeurt. Ja. ja, ik heb ooit als ik tegen de... President van een uh, Israëlische bank gezegd: Waarom kom je niet naar Nederland? We hebben behoefte aan, aan, aan goede banken, ja. toch? Met ja. al die corruptie die erin ja, nee, staat er Ja. Laten we een Israëlische bank hier komen in ja. Nederland. Ja, ja. Maar de uh, God of de Messias komt niet als uh, koninklijke Messias om alleen maar de buiten te verdelen, nee. maar hij komt ook met oordeel en rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid. Ja. En uh, er staat ook uh, in uh, vers 4: op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Ja. Dat is dus niet alleen maar dat uh, er een geestelijke tijd aanbreekt van herstel, maar ook een fysieke uh, ja. tijd van herstel. Dat je weet dat die dode zee en die gaat gezond worden, dat is fysiek, maar het heeft ook een geestelijke bedoeling. Ja. En zo is er ook: zijn komst is fysiek. Ja. Hij zet echt zijn voeten op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Op zich is dat ook wel boeiend. Uh, inderdaad ligt de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Oost-Jeruzalem wordt het nu genoemd en dat is een heikel punt in de politiek. Ja, ja. Maar daar zit ook de Gouden Poort. Uh, daar zit de Gouden Poort. Uh, maar uh, Oost-Jeruzalem op dit moment is uh, Palestijns gebied. Ja. En hoe kan nou de Joodse Messias, de Israëlische Messias, terugkeren in het Palestijns gebied? Ja, en dat is dus... Die bedwelmende beker, zeg maar, waar uh, Zachariah het hier over heeft. Nou, ja, uh, het is gewoon een hele spannende tijd. Ja, maar mm -hmm. God, God uh, laat zich niet gelegen liggen of uh, wie, wie, wie wat nou claimt. Het is zijn land. Het is zijn land en hij gaat doen wat hij, hij wil. En uh, we weten ook uit uh, de profeet Ezekiel dat de heerlijkheid van God naar het oosten is verplaatst, naar de Olijfberg mm -hmm. is verplaatst. Ja. En uh, daar kun je nog allerlei theorieën over hebben wat er toen is gebeurd. Maar op die plek waar Jezus naar de hemel ging, zal hij ook terugkomen. En dat is ja. ook wat Handelingen 1 zegt. Uh, tegen de discipelen, toen ze Jezus opzagen varen, hij zal op dezelfde wijze terugkomen ja. op de wolken van de hemel. Ja. En die wolken die doen mij weer denken aan wat Israël uh, uh, te zien kreeg toen ze uit Egypte gingen. Want ze waren doodsbenauwd voor de aanvallen van Egypte. Mm -hmm. En toen kwam er een wolk die tussen hen in ging staan. En die wolk ging voortdurend met hen mee. Ja. Voor, als voorhoede en als achterhoede. En ik denk, dit is ook zo mooi. Dat uiteindelijk uh, in die wolk ook de Messias zit. Want die wolk was de vertegenwoordiger van God zelf voor ja. zijn volk. En hier zien we dat Jezus is opgenomen in die wolk. En als vertegenwoordiger voor zijn volk, als beschermer, als voorhoede en Achterhoede gewoon ook op diezelfde manier weer terugkeert. Ja, fantastisch. Ja. En diezelfde wolk, we hebben het niet gezegd, maar die kwam ook op de tabernakel en die kwam ook in de twee tempel, in de tempel. Op het moment dat de tempel werd ingewijd, bij Salomo, kwam er ook een wolk. En zo kwam Gods heerlijkheid zichtbaar. En dat zal straks ook gebeuren op de Olijfbergen, dan, dan kijken we naar, naar de hemel en dan zien we hem komen op de wolken. Ja. Dus, Puur oud-testamentisch Oud beeld. En dat moment heeft hij zelf vastgesteld en niemand heeft daar weet van. En niemand heeft daar weet van. En je kunt van alles beredeneren en van alles berekenen, ja. maar dat zal niks uithalen. Het enige wat we wel weten, en dat zijn uh, wat de Bijbel dan noemt de tekenen van de tijden, ja. uh, is ons wel duidelijk gemaakt wat er allemaal gaande is. Ja, wat er allemaal uh, eerst langs moet komen voordat het zover is. Ja. He, maar dat vond uh, dat, dat, dat God dus wel belangrijk dat wij, zeg maar, een beetje onze ogen open zouden hebben. Wij moeten met uh, beide benen op de grond blijven staan. Ja. Ja. ja, en zien dat Hij bezig is om de laatste voorbereidingen te treffen. Ja. Want daar lijkt het toch wel nou, erg om. Maar wel één tijdstip staat wel vast. Mm -hmm. En dat staat in vers 7. Uh, maar er zal één dag zijn die bij de Heer bekend zal zijn, geen dag en geen nacht, mm -hmm. dat wil zeggen het is niet dag, de zon schijnt niet en het is ook nog geen nacht. Dus ja. het is die overgangstijd Aha. Uh, en het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht zal zijn. En dan roep ik even weer in herinnering de uitzendingen die wij hadden gedaan in, uh, in het begin over de zondeval. Ja. Toen de stem van God in de hof kwam wandelen in de avondkoelte, het negende ja. uur. Ja. Ook het tijdstip waarop de offers werden ja. gebracht in de tempel. Het ja. tijdstip waarop Jezus uh -huh. werd gekruisigd en stierf. En uh, is hier dus ook het tijdstip waarop hij weer terugkomt. Ja. En ik zeg dan altijd, God uh, handelt niet toevallig. Nee. Die heeft iets gepland. Ja. En dat gaat hij uitvoeren. En hou er dan maar rekening mee, die psalm 2. Hij gaat gewoon doen wat hij, hij heeft, zich heeft voorgenomen. Ja, geweldig. Ja. En dan staat er in vers 9, wat zal er dan gebeuren? De Heer zal koning worden over heel de aarde. Ja. De Messiaanse tijd, Jesaja 25, waarin die uh, geweldige tafel met uh, belegerde wijnen en zo uh, wordt aangerukt. Dat, uh, dat zal werkelijkheid worden. Ja. Als, als hij terugkomt op, uh, op de wolken. Ja. mag ik met jou nog heel even naar Jesaja uh, 61? Dat mag. <tosses> Want ik vind dat altijd zo mooi om te laten zien van ja... Hij komt als koning, hij komt als leider, leidende messias. Yeah. Uh, maar ik vind alles zo mooi, omdat hij zelf ook deze tekst aanhaalt in de, in de Evangeliën. Yeah. De geest des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Nou, yeah. We hebben het dus straks gehad over uh, dat het ging tussen uh, de Satan uh, en God en zijn Ja. Yeah. En hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ooit moedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart, ja. om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, voor gebonden de opening der gevangenis om uit te roepen, een jaar van het welbehagen des heren en mm -hmm. een dag der wraken van onze God. Ja. Om alle treurenden te troosten, om over de treurende van Sion te beschikken, dat men aan geven hoofd in plaats van as, en vreugde -olie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Ja. Is dat niet... Dat is het ultieme samenkomen van, van de leidende knecht. Van ja. de, de, de, Helemaal, de, de, de koninklijke Messias. En de komende Messias. En de komende Messias. Het is, dit is nou de exponent waarom de Messias komt. En ik vind het ook heel mooi dat je het aanhaalt. En het is ook. Uh, uh, Jezus citeert het zelf wanneer hij uit de rol uh, mag voorlezen. Ja. Het, het, is, uh, het wordt over mij geschreven. En dat uh, die. Uh, dat hij dit richt aan alle mensen in Israël die gebukt gaan onder zorgen, onder spanningen. Israël notabene zelf onder de spanning van Romeinse overheden. Ja. En er is in de loop van de geschiedenis van alles gebeurd. Ja. De Shoah is geweest en dan zegt hij uiteindelijk, en dat is een heel mooi uh, waarom je dit aanhaalt, uh, dat uiteindelijk daar alle remedie voor zal zijn, de komst van de Messias. Dat voor gevangenen is vrijlaten, voor wie gebonden is, is vrijheid, is opening. En, en de mooiste zin vind ik hieruit het roepen van het jaar van het welbehagen van de Heer. Ja. En dat is precies zijn komst. Ja, dat dat is Als een verademing. Als hij voelt dat RZ, dan begint dat jaar. Dat is een verademing. Ja. Tijd voor refreshment. Ja. En dat, uh, dat vind ik dan ook wel mooi, dat daarin de Shabbat verwijst. Ja. De, de Shabbat, zoals die in Israël op uh, zaterdag wordt gevierd, mm -hmm. wordt ook een tijd van re refreshment genoemd. En dat is één dag in de week die vooruitziet naar dat aangename jaar van de Heer. Die, ja. de, de Messiaanse tijd die gaat aanbreken, waarin dit echt werkelijkheid gaat ja. worden. Ja. ja, dat is en prachtig. We, en, en eigenlijk voor alle toestanden die een mens deel kan maken, een oplossing wordt gegeven. Een ja. genezing komt. Uh, een heling komt. Uh, sieraad in plaats van as, ja. dus de dood zal er niet meer zijn, ja. daarvoor krijg je meer een kroon op. Ja. Uh, als er rauw is, uh, dan strooi je as op je hoofd. Nee, er mag nou vreugdeolie worden gebruikt. <kijf> en als je uh, depressief bent, zeg maar, uh, een benauwende geest hebt, dan mag je een lofgewaad aantrekken. Dus de rollen worden omgedraaid. Ja, geweldig. Enorm. Ja. Dus daar waar de Satan geregeerd heeft in mensenlevens, door ze te binden, met, uh, met uh, depressiviteit, of, uh, of, of uh, te binden door drugs, alcohol, wat voor verslaving dan ook. Het is die afgelopen. Die is er, ja. en die genezing is er. Amen, ja, ja. En het mooie is dat dat nu al een beetje zichtbaar mag zijn. Ja. Het is nu nog niet ten volle. Het koninkrijk van God is nog niet ten volle. Nee. Maar uh, Jezus zegt in zijn prediking, het koninkrijk is nu bij u. Ja. Oftewel, ik ben bij u. Ja. En op het moment dat hij door zijn heilige geest in ons is, dan mag dat koninkrijk ook al een beetje zichtbaar worden. Ja, ja, maar iedereen weet ook dat het nog niet ten volle is. Ja. Want niet iedereen is ten volle genezen. Ja. En ik het vind het nou wel zo mooi dat eigenlijk dat, dat deel van wat uh, Jezus zijn taak was, want dat wordt hier eigenlijk beschreven. Ja. Dat dat ook, zeg maar, door de Jezus zelf in Marcus 16 aan de gemeente wordt gegeven. Aan mm -hmm. de volgelingen van Jezus. Ja. Dat je als je met zieken bidt, dat onder handoplegging mensen genezen mogen Ja, roep de oudste uh, bijeen. Ja, uh, ja, als zullen deze dingen, de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. Nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij ze opnemen, zelfs indien ze historisch drinken. Zal het hun geen schade doen, op zieken zullen zij de handen ja. leggen en zij zullen genezen worden. Ja. Exact de bediening van de Jezus, ja. die die bij het verscheiden overdraagt aan zijn discipelen ja. en eigenlijk aan de gemeente. Ja. Maar wel in de wetenschap, dat het nog niet ten volle tot nee, uitbarsting is geweest. Ja. Ja, ja, dat is en, en daar zitten we allemaal op te wachten. De schepping ja. zucht ja. om het openbaar worden van de zonen van God. Dat, dat, ja, dat we, die Messias zien komen, die gezalfde van de Heer, om dit allemaal werkelijkheid te laten ja. worden. Het is, uh, ja, het, ja, is, het is... dat is dus uh, de apotheose van uh, de komst van, van de Messias. Ja van de terugkomende Messias, en misschien voor de Joden de eerste keer dat ze de Messias gaan zien. Ja. Maar dan weten van, oké, okay, dit Wazem. is hem, ja, ja. ja. Schip, het was maar een waar genoeg om met jou deze hele serie te mogen doen. Ja, graag uh, ja. Ik heb persoonlijk zelf weer heel veel ge geleerd uh, ja. en, en inzichten gekregen die ik zelf ook niet had. Uh, en, en het is altijd een, uh, ja, heerlijk om uh, mm. zeg maar de Bijbel zo samen door ja, te gaan. Het ik is mij ook niet komen aanwaaien. Ik, ik, ik, ik wil je heel <laughs> hartelijk danken voor al je inspanningen om zo ver te, te nou, komen. Om ook dat met ons te, te mm. delen. En uh, ik weet zeker, zo de Heer wil en wij leven, uh, er nog weer een volgende serie. De Messias van Israël, komt totdat hij terugkomt. Amen. Dank je wel. <laughs> Ja, want uh, dit was alweer de laatste aflevering van deze serie, de Messias van Israël. Ik zei al, van ongetwijfeld zullen we een volgende serie mogen maken zolang de Heer niet terugkomt. Of moeten we ze misschien zeggen, zo de Heer wil en wij leven. Maar dan zal die serie, uh, zoals het er nu uitziet, uit Israël gaan komen. Ik roep het dus op om dan ook weer te gaan kijken. Wilt u iets terugkijken van deze serie? Dan kan dat altijd via de website van Family Seven. Uitzending gemist. Daar zal ook deze hele serie terug te zien zijn. Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze serie. En graag tot een volgende keer.